Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het drugsgeweld in Marseille wordt steeds erger, zeggen mensen die er wonen. Ze willen dat de politiek in actie komt tegen de dodelijke schietpartijen overal in de stad. Soms gaat het om dealers van nog maar 14 jaar. Het geweld neemt toe doordat er zoveel geld te verdienen valt. Correspondent Frank Renoud vertelt over een inval van de politie bij één flat in Marseille. En toen is bij toeval de boekhouding gevonden van de drugsdealers daar. Echt een kladblok met daarin alle inkomsten en alle uitgaven. En wat bleek, per dag werd 47.000 euro omgezet met het verkopen van drugs. Dat is op jaarbasis 17 miljoen euro. Alleen al in die ene flat. De Franse president heeft al eens extra agenten naar Marseille gestuurd. Er zijn nog twee verdachten opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een man van 71 uit Rotterdam. De man werd dikke maand geleden door meerdere mensen geslagen en gestoken. En ook zijn hond raakte gewond. Diezelfde avond werd er al een man opgepakt. Champagne voor Hef, de rapper, die won net een Dutch Podcast Award... voor Rookworst, de podcast. Voor de luisteraar is het een ideale manier om meer te weten te komen... over de hip-hop scene en de artiesten die aanschuiven. De prijs is dan ook meer dan terecht en een motivatie om door te gaan... met wat ze doen. Ja, er worden vanavond dik tien awards uitgereikt. De afgelopen weken zijn er 25.000 stemmen uitgebracht. Reizigers bij het vliegveld van Eindhoven moesten vandaag wat langer zoeken... naar een taxi, een hoop shop chauffeurs die staakten. En dus keek deze man gek op. They're on strike. Oh my god. Really? Ja. Yeah. So what should we do? Walk. A lot walking. Perhaps. Any bicycles here? <laughs> Taxichauffeurs zijn boos, want ze moeten per rit geld afstaan aan de luchthaven. Tot nu toe berekenden ze dat door aan de klant, maar straks mag dat niet meer. Nu willen ze eigenlijk dat wij die, die, die 6 euro slagboom kosten... dat wij die niet meer in rekening brengen bij de klant. Nee. Dus die rekening wordt voor u? Ja. Ja. En, dat is, en dat is gewoon elk maandelijk is dat bijna 6 euro per taxibedrijf. De chauffeurs willen overleggen met de luchthaven. En als dat niet gebeurt, willen ze met grotere acties komen. Het weer vanavond en vannacht af en toe regen. Verder is het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden vannacht. Morgen, vooral in het noorden en westen, een bui. En opnieuw is het zo'n 12 graden. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Waar ik meer nadruk leg op het nieuwste materiaal... wisselende gasten, zowel fans als bands... de extreme underground metal scene met Ben van Rode... wekelijks terugkerende wisselende thema's... waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen... en uiteraard de wekelijkse metal nieuwtjes en concertagenda's. En vanavond is het weer tijd voor alweer de zevende aflevering... van Play It Loud brand new een van de zes terug, euh, terugkerende uitzendingen in vaste stijl met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal, dat vanaf deze maand elke eerste maandag van de maand te horen is ik zal veel recentelijk gedropte nieuwe singles gaan draaien van de afgelopen maand van een grote selectie en verscheidenheid aan oude bekende en nieuwe jonge bands verder hoor jullie dit eerste uur dus nog de laatste nieuws op het metalgebied en de concertagenda in het tweede uur, met concerten waar we last minute nog heen kunnen, zoals jullie van me gewend zijn. Wordt het weer een bomvol en leuk programma, zorg dat je er niets van mist het is in mijn programma gebruikelijk elke uitzending af te trappen met de uuropener En dat komt vanavond van de band Atreo, Dat hun fans gevoed houdt terwijl ze een nieuwe single hebben uitgebracht met de titel Why. En hun nieuwe EP A Torch in the Dark hebben aangekondigd. Die gepland staat voor een release op 3 november. De EP gaat vooraf aan het aankomende volledige album The Beautiful Dark of Life van de band. Dat in december uitkomt. Atreo is algemeen bekend als een Amerikaanse metalcore band. Ze stond, ontstonden in 2019. 1998 ...en staan sindsdien in de hitlijsten. Het genre waarin de band gedijt is rock. Dat is geen verrassing, aangezien hun nieuwe single zwaar op die toon volgt. Het nummer is een opmerkelijke toevoeging aan de platenlijst van de band. Fans zullen niet teleurgesteld zijn, vooral nu de nieuwe EP van de band eraan komt. Die is inmiddels al verschenen. In een persbericht staat deze EP gaat over zelfontdekking... ...het vinden van je doel en vertrouwen en je toekomst opnieuw. Een overwinning door de schaduwen en het overwinnen van de duisternis. Voor nu... Dan gaan we door naar Merkur keert terug naar haar connectie met de Scandinavische mythologie in haar etherische black metal epos Valkyrinus Sang. Het nummer wordt gezongen in het deens van zangeres Amalie Bruun. De single wordt begeleid door een visualizer en is afkomstig van haar nieuwe album Spine, dat op 20 oktober bij Spine Farm is verschenen. Ik schreef dit lied nadat ik me opnieuw in verschillende interpretaties van de oud-Noorse saga had verdiept. Vooral de saga van Jal en de gedichten over de Valkyrier Spitsangen. Het lied van de speer ook wel in Nederlands vertaald. Vertelt ze. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de figuren van Valkyrie in de Noorse mythologie. Hun macht, hun rol in de veldslagen in Valhalla en met Odin. Uit het op meer keur de in Austin gevestigde melodieuze death metal eenheid Hinayana die begin oktober de release hebben aangekondigd... van hun tweede volledige album Shatter and Fall... dat op 10 november gaat uitkomen via Napalm Records. Door hen te onderscheiden van tijdgenoten als Insomnium... en Swallow the Sun... combineert Shatter and Fall moderne toegankelijke elementen... met gelijke delen melodie en dreiging... wat naar voren komt als een nieuwe inzending... in het meest opvallende metal-aanbod van dit jaar. Op 5 oktober, na hun recente debuut van de eerste single Reverse the Code... onthulde Hinayana de sombere, maar huiveringwekkende tweede single Triptic Visions. Het nummer bevat enkele van de meest melancholische... en introspectieve momenten van Shadow and Fall... met een groovende introductie, een onvergetelijke refrein... en een voorbeeldige solo. Volman Casey Hurt zegt over Triptic Visions het volgende. Of het nu om verslaving gaat... of gewoon om het verlangen naar een ander leven... we kunnen vaak verdwalen in ons geesteshoog. Triptic Visions gaat over het eigen onvermogen om los te komen... uit zo'n vicieuze cirkel van zelfvernietiging en escapisme... Ongeacht de pijn die het altijd oplevert. Het nummer laat een intens en emotioneel facet zien van Hineyana's nieuwe sonische richting door naar Mirath, die consequent de grenzen van metal heeft verlegd en de harten van fans over de hele wereld veroverd met hun kenmerkende geluid en lyrische diepgang. Met Karma, hun nieuwe album, dat op 2 februari van volgend jaar gaat uitkomen op Air Music, zijn ze klaar om hun muzikale reis voor te zetten en het publiek te boeien op een manier die alleen zij kunnen. Hun recente single Heroes, dat op 6 oktober is verschenen, is een volkslied van empowerment en zelfvertrouwen, waarin Mirath, een kenmerkende mix van progressieve metal, doordringt met elementen uit het Midden-Oosten wordt getoond. Het nummer bevat ingewikkeld gitaarwerk, stijgende zang en een meeslepend verhaal dat luisteraars uitnodigt om hun innerlijke krachten te omarmen. Uiteraard nu te horen bij Play It Loud Brandy. ...voor de Beierse Trash Metal Act Dustbolt... ...die op 6 oktober een video heeft uitgebracht... ...voor hun nieuwe nummer New Flame. De band zal op 23 februari van volgend jaar... ...hun vijfde studioalbum getiteld Sound and Fury uitbrengen... ...via AFM Records. Op deze locatie is nu de voorverkoop beschikbaar. Een Sound and Fury is gemaakt tijdens de waarschijnlijk donkerste... ...en moeilijkste tijd voor de band, onthult Dustbolt. De eerste keer in ons leven sinds we kinderen waren... ...waren we op de een of andere manier van elkaar gescheiden... ...en leek de droom dat we samenleefden te stoppen... Het was tijdens de pandemiedagen toen de band dus zelfs besloot een pauze van elkaar te nemen. Toen gitarist Florian Deen dit prachtige muziekstuk bedacht niet wetende hoe hij onze gevoelens zou kanaliseren en uiten. Wat ertoe leidde dat zanger en gitarist Lenny Bruce er wat ongebruikelijker maar oprechte zang van Das Bolt op zette. En drummer Nico een disco beat introduceerde op een metal op het einde. We wisten niet wat er gebeurde, we deden het gewoon. We wisten wel dat er een miljoen stemmen zouden zijn die zeiden dat we dit niet op een een dustbowl-plaat moesten zetten. Maar meer dan dat wisten we... zolang we bij elkaar blijven... kunnen we alles doen wat we willen. Sound of Fury is een verhaal over vriendschap... strijd en innerlijke onrust. Over ons en is een andere open en eerlijke dustbolt... die hun emoties deelt met jou en je vrienden. De nieuwe plaat, geschreven tijdens de geïsoleerde maanden... van de pandemische lockdown... vertegenwoordigt het hoogtepunt van de creativiteit van de band... en een grote sprong voorwaarts op elke afdeling. De eerste dustbowl-plaat met nieuwe bassist... Tom Liebing, naast Lenny Bruce... gitariste Florian Deen en drummer Nico Reeman. Sound and Fury groeide uit een lange periode van zelfreflectie die begon toen de wereld stopte. In de brandnieuwe uitzending van augustus draaide ik al de tweede single Look At You Now... ...tevens titeltrick van het vorige maand via Inside Out verschenen nieuwe album van de Flower Kings. Maar op 11 oktober bracht de band de video voor een nieuwe single Day for Peace in première. De video bevat uh, beelden van vliegtuigen die in de lucht vlogen tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...waaronder de invasie in Normandië. In de video zijn ook afbeeldingen te zien van mensen die hand in hand lopen... en koppels die samen bijzondere momenten delen. Dit alles speelt zich af terwijl het nummer over de visualisatie heen speelt. Zanger Royne Stolt vertelde in een voorbereide... Een verklaring over de nieuwe single. Dit is een van mijn persoonlijke hoogtepunten op het nieuwe album. Eenvoudig, maar vol mooie orkestrale details. Geen regulier prog-epos, maar een pleidooi voor gezond verstand. Vrede en mededogen in deze moeilijke tijd, aldus stolt. Het wordt helaas elke dag urgenter... omdat we zien dat het geweld zich elke dag ontvouwt... en dat de zinloze oorlogen de levens van mensen doden en vernietigen. De prachtige vrouwenstemmen hier is Mariana Semkina uit I Am Morning. In search for love Gewerkt aan een nieuw album dat teruggaat naar elektri elektrische soundscapes. En op 13 oktober waren ze verheugd om een eerste voorproefje te onthullen... van wat er in het voorjaar van 2024 gaat gebeuren via Atomic Fire. Namelijk niets anders dan een terugkeer naar hun gouden power metal roots... is wat fans te wachten staat wat betreft het komende opus van de groep. Meer details zullen binnenkort bekend worden gemaakt... maar overtuig jezelf er nu van dat de bovengenoemde beloften... niet alleen maar warme woorden zijn. PR frontman Tony Kakko legt uit, dit is het eerste... Het eerste power metal nummer dat ik schreef voor het komende album dat ermee beladen is. De demotitel was First in Line en ik slaagde erin om er aan vast te houden. Het nummer behandelt de zorg over het opvoeden van een nieuwe generatie mensen... die het overlaten aan een elektronische scherm, namelijk de tv, tablet of iets dergelijks. Wat een groot onderdeel is van het opvoeden van deze generatie mensen. We denken dat we tijd kopen met deze gadgets, maar zijn deze apparaten juist eh, apparaten de juiste oppas voor onze kinderen... of moeten we het misschien wat rustiger aan doen, zoals meer Boeken lezen of leren dat geluk iets is wat we bereiken... door te stoppen met deze constante stimulatie... van al onze audiovisuele zintuigen. In zekere zin vliegen we blindelings met deze dingen. De dingen gaan in veel opzichten veel te snel. De Metallegendes van Judas Priest hebben op 13 oktober Panic Attack uitgebracht... de eerste single van hun album Invincible Shield uit 2024. Dat werd aangekondigd tijdens het optreden van Judas Priest op het Power Trip Festival... waar ze openden voor ACDC op de tweede van de drie avonden van het evenement. Het was het eerste, eh, eerste en enige optreden van de band in 2023... en bovendien een historisch optreden... aangezien op het festival Guns N' Roses en Iron Maiden op de eerste avond te zien waren... En metalka aan tool op de slotavond. De openingsmomenten van Panic Attack zullen bekend voorkomen bij fans die de korte teaserclip hadden gehoord. Er is de warmte van Turbo. En het nummer zou comfortabel passen op een album van 30 of 40 jaar geleden. Rob Halford haalt doordringende hoge tonen. Er zijn hectische duellerende gitaren. Alles wat elke Judas Priest fan zich kan wensen. nieuwe nummer Rattle Breath van de Italiaanse cult black metal band Mortuary Drape... dat afkomstig is van het aankomende nieuwe album Black Mirror... dat in november van dit jaar zal verschijnen. Spreek het over het komende album, zegt zanger Wildness Perversion. Weerspiegeld in de Black Mirror ligt het gelaat van je rusteloze dood. Verloren in een vergetelheid, wachtend op de zalving. Je ratelende adem, je bent verbrijzeld door het verloren geheim. Alleen de minnares van de tovenaar zal in staat zijn om jouw stilte en je stilte verdronken geest weer tot leven te wekken... zodra ze zich bij de nachtelijke koffer heeft aangesloten... en voor jou de betovering van vervagende bloemen tovert... zodat jij niet zult rondwalen tussen de onbegravenen. Wij beschouwen Black Mirror als een gemakkelijker te verwerken album voor de luisteraar... terwijl het voor ons één van de moeilijkste is qua compositie en arrangementen. Het is weer een stap op ons persoonlijke pad. We worden geconfronteerd met verschillende nuances in de occulte wereld... Ik kan je vertellen dat we tijdens het schrijven van de nummers voldoende materiaal opzij moesten zetten... dat binnenkort zal worden herwerkt voor het volgende album. En voor ik overga naar alweer het laatste nummer dit eerste uur met lekkere power metal... heb ik zoals altijd eerst nog de vaste metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij.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 En dat is een hoop, kan ik je vertellen. Mick Mars, die vorige, vorig jaar onceremonieel uit Mudley Crew is gegooid, komt met een solopraat. Op 23 februari komt de gitarist met het album The Other Side of Mars. Bij de totstandkoming heeft Mars samengewerkt met winger-toetsenist Paul Taylor... die aan veel tracks heeft meegeschreven en erop te horen is. Daarnaast bestaat de band uit zanger Jacob Bunton, drummer Ray Luzier van Korn en bassist Chris Collier... Goyer heeft het album ook gemixt en gemasterd. Brian Gamboa verzorgde de vocalen op de twee nummers... als eerste single is gekozen voor Loyal to the Lie... die op 31 oktober is gedropt. Met Dark Christmas heeft Taya Turunen weer een nieuwe kerstplaat in handen. Het is het vervolg op het album From Spirits and Ghosts... score voor Dark Christmas dat de voormalig Nightwish-zangeres in 2017 uitbracht. De plaats staat vol met bekende en onbekende kerstnummers... zoals Rule of the red Nose Reindeer, White Christmas, Jingle Bell Rock... en de oorworm All I Want for Christmas. Als voorloper heeft de Finse zangeres nu de video voor Frosty the Snowbra Snowman uitgebracht... die jullie tijdens de speciale kerstspecial van Play Allowed zullen horen op 25 december. Vanaf 10 november ligt Dark Christmas in de winkels. De Duitse zusterfestivals Rock am Ring en het verder weggelegen Rock in Park hebben vanmiddag de, uh, op 2 november dus de gele line-up bekendgemaakt voor volgend jaar. Op beide locaties spelen dezelfde artiesten, maar op afwijkende dagen. De drie hoofdacts voor deze evenementen zijn in 2024 voor de meeste metalfans wat minder interessant, namelijk die echtste: Green Day en Maneskin. De rest van de affiche bevat echter een scala aan aansprekende en stevige acts: Zoals Atreyu, Avenged Sevenfold, Baby Metal, Bad Omens, Beartooth, Biohazard, Bodycount, Corey Taylor, Electric Callboy, Enter Shikari. Fear Factory, Guano Apes, Hanabi, Hatebreed, Creator, Tuck, Machine Head, Mudvayne, Parkway Drive, Queens of the Stone Age, Skindred, Under Oath and While She Sleeps. Op de bijgevoegde festivalposter vind je de complete line-up... en dagindeling voor Rock Amring. Meer informatie kun je dus vinden op www.rockamring.com... en www.rockinpark.com. Beide evenementen vinden plaats op 7, 8 en 9 juni van volgend jaar. Het is bijna zes jaar geleden dat Textures zijn laatste show speelde. Een half jaar eerder had de band het afscheid al aangekondigd. Maar volgend jaar keert de band terug... Vooralsnog is er één show bevestigd... namelijk in juni op het Spaanse Rock Imperium Festival. Maar de band geeft aan dat er nog meer shows bij komen. Ondertussen werken de mannen ook nog eens aan een nieuw album. Alle grote festivals maken deze dagen dus een groot deel van hun line-up bekend. Zo ook Nova Rock, dat van 13 tot en met 16 juni in het Oostenrijkse Nikolsdorf zal plaatsvinden. Headliners zijn Green Day, Avenged Sevenfold, Maneskin en Bring Me the Horizon. Verder staan onder meer nog Corey Taylor, Parkway Drive, Machine Head, Alice Cooper, Dropkick Murphys, Baby Metal, Biohazard, Bodycount, Steel Panther, Die Artist is Murder, Dogstar met Keanu Reeves, As in Hell en Mudvayne op het programma. Tickets beginnen bij 220 euro. En alle informatie vind je op www.novarock.at. Ja, je hoort het goed. De Butcher Babies komt naar Nederland voor een optreden op Stonehenge Festival. Daarnaast is de komst van Storna bevestigd. Of Stoma. Zij voegen zich bij Benediction, Rotten Remains, Decide, Vendetta FM, Incantation, Bird Birdflesh, Carnation, Deflashed from the Crypt, Hellefran, Inhum, Graceless, Necrotesque, Sabiendas en The Lucifer Principle.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 In een verklaring laat de Amerikaanse band weten... dat deze de intentie heeft om te evolueren... en creatieve beslissing neemt... en afscheid neemt van Jay. De 33-jarige slagwerker heeft nog niet officieel gereageerd... op het bericht. De zoon van Bruce Springsteen, drummer Max Weinberg... drumde sinds 2014 bij Slipknot... toen hij Joey Jordansen opvolgde. Weinberg is te horen op... Number 5, The Great Chapter... uit 2014, We Are Not Your Kind... uit 2019... en The End, so far 2022. Een opvolger voor Weinberg die afgelopen vrijdag en zijn laatste show met Slipknot in het Mexicaanse Toluca speelde is nog niet bekendgemaakt. Dan ga ik nu even stoppen met het nieuws. Die je krijgt in de tweede uur nog meer nieuws van mij te horen, want we hebben er geen tijd meer voor. Dus volgende week uh, weer meer, uiteraard. Nu uh, gaan we door naar het laatste nummer ter, uh, van het eerste uur. En ter ondersteuning van een aankomende album release heeft Firewind op 13 oktober de nieuwe single uh, gedeeld die van Stand United is gehaald. Het album openingsnummer Salvation Day, die jullie afsluiten als afsluiter van dit uur gaan horen. Hun nieuwe aanbod, Stand United, dat op 1 maart 2024 via EFM Records verschijnt... bevat negen gloednieuwe nummers geproduceerd met Dennis Ward... evenals een cover van de poprockklassieker klassieker uit de jaren 80... Talking In Your Sleep, oorspronkelijk opgenomen door de Romantics... maar met een metalachtige twist in de stijl van Firewind. Hun aanstaande 10.000 studioalbum getuigt ook van het enorme enthousiasme... en de lyrische onderwerpen van de band die niet relevanter kunnen zijn... Ik zou Stand United niet bepaald een klassieke conceptalbum willen noemen... maar de albumtitel geeft thematisch aan waar we het over hebben, legt Gus Guy uit. Die ook heeft bijgedragen met meer tekstideeën aan dit album dan welk album dan ook. Deze wereld lijkt steeds meer uit balans te raken door de milieurampen, de pandemie... en de oorlogen die momenteel over de hele wereld woeden. In zulke tijden is het belangrijker dan ooit dat de mensheid dicht bij elkaar staat... in plaats van met elkaar te vechten. Dat is waar Stand United over gaat. Tot zo na het nieuws van 10 uur met nog een uur vol nieuwe Oktober releases. Blijf luisteren.